10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Worden de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer... meer dan een rituele dans en een hamerstuk voor het herfstakkoord? U hoort het zometeen in het vervolg van uh, Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal. Onder meer over vast de storm door Altmegens. De problemen door die storm lijken vooralsnog mee te vallen. Bij de NS zijn geen grote storingen... en ook op Schiphol verloopt alles redelijk normaal. Wel rijden er minder treinen, zijn vluchten geannuleerd... Op de weg is het wel drukker dan gebruikelijk. Storm met flinke windstoten is rond het middaguur op zijn hoogtepunt. Vanmiddag neemt de wind geleidelijk af. Ook in het noordwesten van Frankrijk en in het zuidoosten van Engeland... leidt de storm tot veel overlast. Duizenden huishoudens zitten zonder stroom... nadat er masten zijn omgewaaid en kabels zijn beschadigd. Zieke werknemers worden niet serieus genomen en hun privacy wordt op grote schaal geschonden. Daarom moet de verzuimbegeleiding voortaan anders geregeld worden, concludeert vakbond FNV-bondgenoten. Die bond kreeg ruim 6000 meldingen binnen. In veel gevallen vroegen onbevoegden van het verzuimbegeleidingsbedrijf om medische informatie. En gaven ze advies over het ziektebeeld en herstel. De FNV noemt dit schandalig, omdat alleen de bedrijfsarts dit mag doen. We hebben alleen maar van dit soort uitwassen binnengekregen en daarom concluderen we ook dat het systeem corrupt is. Het is op alle niveaus, en je kan het zo gek niet bedenken of het is genoemd, een bedrijfsarts of een arboarts die roept van uw werkgever betaalt. Dus die mag toch ook weten wat u met u aan de hand is. De Poolse oud-premier Mazowiecki is overleden Hij was de eerste democratisch gekozen premier in Polen na de ineenstorting van het communisme. Mazowiecki was eind jaren 80 een van de initiatiefnemers van de zogenoemde ronde tafelgesprekken tussen de oppositie en de communistische machthebbers. In 1989 volgden vrije verkiezingen die een grote overwinning opleverden voor de vakbeweging Solidariteit van Leg Walenza. Op voordracht van Walenza werd Mazowiecki premier en hij bleef aan de macht tot 1990. Mazowiecki was 86 jaar. Expressbedrijf TNT ziet tekenen van voorzichtig economisch herstel... maar overtuigend is dat herstel nog zeker niet, zegt een woordvoerder... naar aanleiding van de cijfers over het derde kwartaal. Vooral in West-Europa blijft de druk op de prijzen groot. Klanten kiezen daar steeds meer voor goedkoper vervoer over de weg... in plaats van per vliegtuig. In de Chinese hoofdstad Peking is het plein van de hemelse vrede ontruimd... nadat een auto op de menigte op het plein was ingereden... vertelt correspondent Marieke de Vries. Hij heeft erbij verschillende toeristen geschept... ook politieagenten en politieagenten in burger. Er worden tot nu toe elf gewonden gemeld. En hij heeft uiteindelijk de auto gecrashed tegen een pilaar die voor de ingang van de verboden stad staat... en is daarbij tot ontploffing gekomen. En de drie inzittenden, de bestuurder en twee passagiers... zijn daarbij om het leven gekomen. Het plein in Peking is voorlopig afgesloten. Het weer. De komende uren staat er aan zee een zuidwester storm. Daarbij zijn zeer zware windstoten mogelijk, tot 130 km per uur. En ook vallen er buien. Vanmiddag neemt de wind af en dan breekt de zon vaker door. Het wordt vandaag 14 tot 16 graden. Nog een uur of twee tot de piek uh, van die storm, maar het is een beetje rommelig op de weg vanochtend, John. Ja, dat, dat valt nu alweer mee hoor. Het is uh, eigenlijk alleen nog maar een file op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem... bij Knoop het Waterberg, twee kilometer. Ze zijn bezig met een spoedreparatie na een ongeluk. De rechterreistook is daar afgesloten. En inmiddels ook wat vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Schiedam en Delft rijden geen treinen.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 UPCBusiness.nl Heb jij de afgelopen tijd je DigiD gebruikt? Ja of nee? En wist je dat je met DigiD ook een twee minuten donor kunt worden? Ja of nee? Dat is belangrijk. Want Nederland heeft meer orgaandonoren nodig... Als je zelf een orgaan nodig zou hebben, wil je toch ook dat er een donor voor je is? Registreer je daarom in twee minuten met je DigiD op ja-of-nee.nl. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Zijn de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer de moeite van het volgen nog waard? Nu de storm voor Rutte 2 een week of twee geleden is gaan liggen. Het einde van de papieren, kadasterkaart. Zo'n 12.000 Nederlanders per jaar raken hun huis kwijt. Toen kwamen ook Jan en Monique. Je hebt eerst geen vooruitzicht. En dat, dat is het moeilijkste. En de dochtertumeur van Hans Beum. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Morgen, dames en heren, komt de Eerste Kamer bijeen voor de Algemeen Politieke Beschouwingen. En dan moet blijken wat de effecten zijn van het akkoord dat de coalitie heeft gesloten met D66, de ChristenUnie en de SGP. Kees Boonman, politiek verslaggever van Eén uh, Vandaag, politiek commentator moet ik zeggen van Eén Vandaag en presentator bij Trost Kamerbreed. Goedemorgen. Goedemorgen Sven. Is dit iets wat gewoon uh, maar moeiteloos voorbij kan gaan, want er gaat toch niks gebeuren? Of is het toch nog de moeite van het volgen waard? Het laatste. Het is altijd de moeite van het volgen waard in de Eerste Kamer... omdat die algemene politieke beschouwingen specifiek daar wel eens kunnen verraden... dat er toch nog politici zijn in Nederland die wat verder kunnen kijken... dan die vierkante kilometer uh, die het Binnenhof heet. Maar uh, gaat er iets bijzonders gebeuren? Wordt morgen duidelijk dat het kabinet weer gaat wankelen? Nee, dat berust op een misverstand. Het is gewoon een feit dat het kabinet uh, Rutte... Asher uh, nu eigenlijk met dat herfstakkoord... dat akkoord met die oppositiepartij... een deel van die oppositiepartij uit de Tweede Kamer... een wat steviger positie heeft... ook in de Eerste Kamer. En de vraag is natuurlijk... hoe die Eerste Kamer fractievoorzitters... dat morgen gaan verwoorden. Of ze zeggen, wij zitten daar aan vast, ja of nee. Ja. Uh, nou, meestal zeggen ze van om? niet... maar ik heb de onderhandelaars van de overkant... dus de fractievoorzitters, de politiek leiders ook in veel geval... van de, die oppositiepartijen... die hebben mee onderhandeld te horen zeggen... ja, luister eens, we gaan hier niet aan tafel zitten... als onze Eerste Kamer collega's straks weer alles over hoop gaan halen. Ja, waarmee je precies uh, uh, daar wijst op het probleem. Ik heb uh, natuurlijk wat fractievoorzitters gebeld en is gevraagd wat gaan jullie morgen precies zeggen. Nou, zij willen vooral de indruk uh, uh, wekken dat ze volledig onafhankelijk zijn. Dat het uh, interessant is dat er zo'n akkoord is gesloten met partijen in de Tweede Kamer. Maar dat ze nergens bij betrokken zijn bij geweest en dus niet gebonden zijn. Nou ja, dat is natuurlijk heel leuk en braaf gezegd, maar ja. in de praktijk is dat natuurlijk helemaal niet zo. Nou is er iets merkwaardigs aan de hand met die Eerste Kamer, vind ik. Er wordt altijd gezegd, uh, die Eerste Kamer is te politiek... op het moment dat ze de overkant, de Tweede Kamer, niet volgt. En nu, nu dat akkoord er is, volgen ze, volgen ze dat is de verwachting ook van jou... de uh, afgesloten afspraken wel uh, van de overkant. Is die ka Eerste Kamer dan niet juist nu politiek... terwijl ze normaal nee. gesproken ja, haar eigen grondwettelijke... en staatsrechtelijke uh, taakopvatting... Ja, nou, ja, Dat is een, een interessante uh, gedachte. Inderdaad wordt altijd gezegd dat die Eerste Kamer niet politiek hoort te zijn. Hè. Daar is de afgelopen maanden opnieuw ontzettend veel discussie over geweest. Hè, omdat de, uh, dit kabinet nu helemaal geen meerderheid in die Eerste Kamer heeft. Dus loopt dat kabinet het gevaar daar naar huis gestuurd te worden. Nou ja, nu is dat allemaal in de Tweede Kamer afgedekt. Zonder de fractievoorzitters van de Eerste Kamer. Maar eigenlijk zijn die partijen, en vooral uh, doe ik hier natuurlijk op de SGP de ChristenUnie en D66... toch ten aanzien van een aantal essentiële... financieel-economische afspraken... gebonden aan dat wat die eh, fractievoorzitters... in de Tweede Kamer hebben afgesproken. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat een deel van die Eerste Kamer... gewoon dat politieke spel uit die Tweede Kamer meespeelt. Waarmee je dus kan zeggen... Kan zeggen ja, die Eerste Kamer is wel degelijk politiek. Die speelt wel degelijk een fundamentele politieke rol... in dat hele bestel. Juist, dus met andere woorden... Als die fractievoorzitter zich in het gelid blijven opstellen... Is de, is de Eerste Kamer eigenlijk politieker dan ooit? Ja, strikt genomen wel. Maar dat betekent dat ze zich aan de afspraken houden. En echt, ze zullen morgen, je zal het horen... Uh, zullen ze zeggen, wij zijn er niet aan gebonden. Uh, wij leggen ons niet vast. Wij, wij ja. kijken naar de kwaliteit van de wetgeving. Dat klinkt allemaal hartstikke leuk en heel erg braaf wellicht heel erg stoer, maar ja. in de praktijk zal het echt niet zo zijn... dat het kabinet door die partijen die in de Tweede Kamer uh, het kabinet ondersteunen... die oppositiepartijen, uh, in de problemen komen. Dat is gewoon een feit. Juist, en dan kijken we toch nog even naar die andere partijen... die ook vertegenwoordigd zijn in die Eerste Kamer. En namelijk uh, met name het CDA, op wie alle ogen waren gericht... voordat het, ik, dit akkoord werd uh, afgesloten. Nou is de opper daar Elko Brinkman... die hoorde ik bij jullie uh, in uh, Kamerbreed afgelopen zaterdag zeggen, dit is nog een gatenkaas, dat hele herfstakkoord. Die begroting, met andere woorden, er valt voor ons nog genoeg te schieten. Daar nou begrijp ik wel ja. dat hij dat zegt, maar heeft hij ook gelijk. Nou ja, strikt genomen uh, heeft hij natuurlijk wel gelijk. Want schieten kan natuurlijk altijd. Uh, maar die gatenkaas is natuurlijk uh, een tekst... om een beetje het oppositionele geluid van het CDA nog te laten doorklinken. Maar het CDA staat strikt genomen natuurlijk wel aan de zijlijn. En een gatenkaas of niet... Uh, D66, de SGP en de ChristenUnie... samen met de Partij van de Arbeid en de VVD... Uh, hebben in elk geval wel hun handtekening gezet onder die gatenkaas. Of er nog gaten in zitten, ja of nee, dat gaat gewoon allemaal door. Dus ja. kritiek kan Brinkman wel uiten. Maar echt heel fundamenteel iets aan doen niet... Alwel, ik moet zeggen, er zijn natuurlijk heel veel wetsvoorstellen die nog door de Eerste Kamer gaan. Of het nou bijvoorbeeld gaat over de strafbaarheid van uh, illegaliteit of uh, de uh, uh, rechten voor uh, ontslagregelingen. Er zijn allerlei zaken die ook geld kosten waar de Eerste Kamer nog ja of nee tegen kan zeggen. Ja. Maar de basis, het basisfundament is verankerd voor dit kabinet. Nou ja, de bewindslieden van justitie zijn al vaak naar huis gestuurd... nou niet naar huis gestuurd, maar teruggestuurd naar hun kantoor... om een nieuw wetsvoorstel te schrijven... omdat ze in de Eerste Kamer vonden dat de wet als zodanig gewoon niet deugde. Z zeker, dat kan, kan natuurlijk altijd. Maar laten we wel even reëel zijn. Sinds 1945 zijn er 62 voorstellen verworpen. Dus op zich... Uh, over zo'n lange periode gezien valt het allemaal wel mee. Inderdaad ja. komt het vaker voor dat een wetsvoorstel teruggestuurd wordt... van doe je werk over en kom met een alternatief. Dat Juist. is natuurlijk de positie die de Eerste Kamer heeft... en waar ze feitelijk natuurlijk ook voor opgericht is. Juist. Dan uh, hebben we ook nog de verkiezingen in het voorjaar... voor de uh, gemeenteraden en uh, de Europese verkiezingen... die eraan zitten te komen. En in 2015, uh, dus laten we zeggen over ruim een jaar... voor de Eerste Kamer zelf, speelt dat nog een rol... bij die algemeen politieke beschouwingen, namelijk de profileringsdrang van die partijen in de doorgaans zo rustige Senaat? Ja, dat speelt natuurlijk wel een rol. Ik denk niet dat je morgen opeens uh, zo'n scherpe profilering zal uh, zien. Al zal wel bijvoorbeeld de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid... het accent op uh, wat is een participatiesamenleving leggen. Dat moet niet betekenen dat we afscheid nemen van de verzorgingstaat. Ja. En uh, Marleen Bart zal het over de tweedeling hebben. En uh, ja. de positie van de provincie is allemaal waar. Maar eigenlijk is het, en dat is een hele rare beeldspraak op deze dag... Uh, stilte... Uh, voor de storm. Iedereen die zal uh, rustig kijken naar het einde van het jaar en pas aan het begin van het volgend jaar zal de profilering aan scherpte denk ik toenemen voor de ja. gemeenteraadsverkiezingen en voor de Europese verkiezingen. Want de verschillen tussen de coalitiepartijen op die onderwerpen, lokaal en Europees, zijn natuurlijk uh, heel erg groot. Ja, dan even naar jouw eigen hobby, de Partij van de Arbeid. Nog even tot slot. <laughs> uh, ik, om even voor de duidelijkheid, ik ben geen lid, hè? Dat daar nee, geen verstand nee. over bestaat. <laughs> ik geloof ook niet dat in die gelederen uh, die indruk bestaat. Uh, nee, maar, uh, nee, nee. <laughs> um, maar het is een grote toestand tijd de hele tijd. Of het nou gaat over Europese lijsttrekkers... over mensen die met een wachtgeldregeling al dan niet weg willen. Uh, wat, wat is er in die partij aan de hand? Ik weet het niet. Ik denk dat uh, de Partij van de Arbeid... gewoon heel erg uh, veel moeite heeft met uh, wie zijn wij precies... en waar zijn wij voor opgericht. En dat is voor de Partij van de Arbeid altijd een hele moeilijke uh, gedachte... op het moment dat de partij uh, aan de macht is, in een kabinet zit. Het uh, veroorzaakt altijd heel veel trammelante. Uh, de, de plannen waar de Partij van de Arbeid zijn handtekening onder moet zetten... Uh, staan dikwijls uh, diametraal tegenover dat wat in verkiezingsprogramma staat... En ja, de Partij van de Arbeid is net als andere partijen een hele gewone partij. Ook daar zijn gemeenteraadsleden, ook daar zijn uh, bestuurders... die af en toe een greep in de kast doen, uh, af en toe iets te ruim declareren en eenvoudig gewoon niet goed zijn. Ja. En uh, de partij doet er soms wat omzichtig over, om daar heel duidelijk over te zijn. Goed. Maar de laatste akkefietjes die zijn geloof ik wel onomwonden als niet prettig, kan niet, door de beugel uh, afgehamerd. Dus ze hopen dat uh, wij het na vandaag allemaal een beetje vergeten. En vooral kijken naar dit succesvolle kabinet, waarbij de partijen echt gaan werken aan het beter maken van deze samenleving. Althans, zo is uh, de bedoeling natuurlijk. En wij wij zijn er voor om daar een kritische blik op los te laten. En dat ga je ook morgen ongetwijfeld weer doen... als de Eerste Kamer dus bijeenkomt voor de algemeen politieke beschouwingen... daar in de Senaat. Kees Boman, ik dank je zeer. Ja, salut. Door de crisis zullen Nederlandse families... steeds vaker hun huis kwijtraken. Je hebt eerst geen vooruitzicht. En dat, dat is het moeilijkste. In de VS hebben ze heel veel ervaring met de opvang. On given night close to 400 het bieden van geestelijke steun. En het inzamelen van geld. Deze week in Goedemorgen Nederland. De daklozenindustrie. Monique, dames en heren, zat in de ziektewet toen haar man Jan werkloos raakte. Uh, ze hadden al schulden en daar kwam in rap tempo duizenden euro's huurschuld nog bovenop. Het echtpaar, met een inwonende zoon van 18, was de controle kwijt en raakte dakloos. Verslaggever Jet Mok was erbij toen zij hun huis moesten verlaten. Ja, plaats een beetje voor stek. Toch maar meenemen. Ja, ik moet toch wel even mijn broodje mee smeren. Al is het in de auto. Maar ik heb wel een mes nodig, in ieder geval. Een paar vorkjes, dus ja, dat gaat gewoon allemaal mee. Het is dus, uh, de laatste loodjes. En, uh, dat hebben we voor mij het meeste ingepakt. Ik ga voordat ze er zijn, zo meteen ga ik naar mijn moeder. om mee. Want ik kan het niet aan om ze te zien. En... Dat we eruit de definitief de sleutel. Dat kan ik nou niet meer aan. Dus ik ga zo weg. Over een paar minuutjes? Ja. Dus nou ik hier de boel, Jan blijft. En die geeft netjes de sleutel af. En we zien het wel. Ze komen gewoon om elf uur. En uh, Ik heb gehoord dat de politie ook komt. Want uh, ze moeten alle instanties toch uh, erbij hebben. Het leger de Zijals, uh, zou hier ook rond een uur of half negen, negen uur zijn. Dus, maar ja, die zeggen ook, van wij kunnen ook geen, uh, geen dingen alle minuut bereiken. Sorry, ik moet even doorgaan. Het is even belangrijk dat we alles veilig stellen. En wie komen er dan om elf uur, behalve de politie? Uh, de deurwaarder. Die komt de sleutel ophalen. Nou, dan moet je gewoon zorgen dat je voor je tijd alles ingepakt heb. En ondertussen pakt u wat uh, kleren vanuit een zak in een tas. En waar gaat het allemaal heen? Uh, opslag uh, bij mijn dochter. Nou ja, verder dan moeten we maar zien uh, hoe of wat. En is al iets duidelijk waar jullie vannacht naartoe gaan? Uh, ik houd op de auto. Mijn naam is Cornel Vader. En ik ben directeur van de Stichting Leger Welzijn Heils Welzijns- en Gezondheidszorg in Nederland. Je raakt je baan kwijt, je hebt te hoge verplichtingen. Het sociaal netwerk voorziet niet in een langdurig uh, verblijf van jou en je naasten. En dat kan ertoe leiden dat je dan niemand meer hebt en toch op straat komt te staan. En, en jullie zien dus een, een toename, recent? Ja, recentelijk, dus zeg maar zo'n anderhalf, twee jaar. Zien we dat daar meer mensen uh, die tot... Die tijd eigenlijk prima zelfstandig bestaan konden leiden, financieel, maar ook um, hadden een baan, een vast, uh, vaste betrekking. Eigenlijk voor het oog een prima in evenwicht. Dat die nu uh, veel grotere risico's lopen dan uh, voor die tijd. Dat klopt. Nou is het zo dat in de Verenigde Staten de laatste jaren honderdduizenden gezinnen dakloos zijn geraakt? Als u daar naar kijkt, hè, wat, wat uh, wilt u dan uh, dat de Nederlandse overheid doet om die schaal te voorkomen? Ja. Het inzetten op preventie heeft aantoonbaar gewerkt. Dat is ongelofelijke verschil als je de euro of de dollar... die spandeert aan de opvang van gezinnen... nadat ze thuisloos of dakloos zijn geworden. Als je die spandeert in het voorkomen van die ellendige situatie... dat is echt... Uh, dat is een, dat is, er zit een waterscheiding tussen. Ja. Ik sprak je een, een maand geleden, ruim een maand geleden. Uh, toen was het nog in, in je oude huis. En nu, ja, vertel het maar, waar zijn we? Nou, uh, nu een uh, schitterend uh, huis in uh, Enschede. Het is weliswaar een flat, maar uh, ja, voor ons is het uh, de ideale uitkomst. Want vertel eens, hoe is dat die eerste dag gegaan? Hè? Jullie trokken dus de deur achter je dicht. En toen? Ja, daarna uh, is de ontruimingsvloeg gekomen... En die heeft het huis leeggehaald uh, in opdracht van de deurwaarder. En, uh, nou ja, dat was het voor ons daar uh, in het dorp. En toen je die vrachtwagen aan het inruimen was, toen zei je... Nou, ik denk dat wij vanavond in de auto slapen. Is dat ook echt gebeurd? Nou, het is niet, uh, gelukkig niet echt gebeurd. We kregen gelukkig hulp uh, van mijn dochter. En daar uh, hebben we kunnen overnachten. En, uh, maar ja, het ging allemaal in zo'n sneltreinvaart. Uh, mijn dochter kon het ook niet over de hart verkrijgen om ons in de auto te laten slapen. Hoor. Dus daar uh, waren we ook wel heel, heel erg dankbaar voor. Er kwam hulp uit uh, onverwachte hoek. Het uh, leger des Heils. Uh, die zijn echt zo hard aan het werk gegaan. En we hadden echt met een dag hadden we een huis. Dat kwam... Uh, met een dag? Met een dag. Het was... Uh, nee... Moet ik moet zeggen, 27 uur is er overheen gegaan. En terugkijkend, wat, wat was nou het moeilijkste moment? Je hebt eerst geen vooruitzicht, en dat dat is het moeilijkste. In de Verenigde Staten zijn dakloze families een bekend fenomeen. In het grootste opvanghuis in Minneapolis wonen ruim 100 gezinnen. Een uh, kwart van een miljoen meals per jaar. Morgen in de daklozenindustrie bij Goedemorgen Nederland. Morgen oh, goed, hoort u Jet Mok dus weer over de dakloze industrie. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom via Goedemorgen -Nederland Straks de papieren kadasterkaart afschaffen is net zo erg als de nachtwacht vernietigen, zegt een historicus. Eerst nu het humeur, hier is Hans Beum. Dus Obama wist al sinds 2010 van het afluisteren van de privételefoon van Merkel... volgens een hooggeplaatste bron binnen de Amerikaanse Veiligheidsdienst. En hij had niet zo lang geleden nog gezegd dat hij niet op de hoogte was. Hoe gaat hij zich daar nu uitpraten? Hij kan zich niet redden met een juridisch woordspelletje, zoals Clinton. Ik had geen seksuele relatie met die vrouw. Want ik wist het niet, is niet voor tweeële uitleg vatbaar. Ik vermoed dat de aanval de beste verdediging is... Obama kan niet zeggen als... Waar heb je het over? Iedere overheid luistert af. Het is in het belang van de veiligheid van de burger. U realiseert zich toch dat de balans tussen veiligheid en privacy wankel is... sinds terroristische aanslagen zijn toegenomen? Als de Nederlandse ombudsman nou zijn eigen landgenoten naïef noemt... betreffende spionage, waarom moet ik me dan verdedigen? En Obama zal zonder twijfel zijn afluisterbeleid officieel herzien... ten opzichte van zijn bondgenoten... Maar wat zijn inlichtingendiensten op eigen houtje blijven doen... zal altijd wazig blijven. Terroristische cellen kunnen in ieder land zitten. Als het bekend wordt waar niet wordt afgeluisterd... breng je feitelijk een terroristisch toerisme op gang. Zoals mensen met astma naar Zwitserland trekken. We willen allemaal een betere wereld. Maar daar wordt een prijs voor betaald. Zaterdag zijn veertien vrouwen vastgezet en beboet... omdat ze een auto bestuurden. En dat mag niet in Saoedi-Arabië. De Arabische staat is het enige land ter wereld waar vrouwen geen auto mogen rijden. Daartegen worden acties ondernomen, waaronder filmpjes op YouTube... met protesterende vrouwen achter het stuur. Mannen langs de weg steken de duim op. Die vinden het prima. Ik dacht dat de Saoedische ANWB rijden met een hoofdsjaal gevaarlijk vindt. Je ziet niets van opzij aankomen. Maar de overheid liet weten dat autorijden slecht is voor de eierstokken. Vandaar. Dus... De ene overheid luistert af en de andere overheid laat vrouwen niet rijden. En dat allemaal voor een betere wereld. Hans Beum, morgen het ochtendhumeur van Mart Smeets, Caro Emerald. I belong to you. als een open sollicitatie voor een nieuwe James Bond-film. I belong to you, dat Caro Emerald. Het is drie minuten voor half elf uur luistert naar de Caro op Radio 1. Mocht u het nieuws over de storm volgen... bij Ermuiden is een windstoot gemeten van 136 km per uur. Meld uh, weer online.nl. En in Hoek van Holland kwam er een voor van 121 km per uur. Het hoogtepunt van die storm wordt verwacht over een uur of anderhalf... Er is geen land ter wereld, dames en heren... waar alle kadastrale wijzigingen in, uh, zo nauwkeurig zijn opgetekend... als in Nederland, nu alle oude kaarten digitaal worden ingescand... is het volgens de overheid niet meer nodig... om die enorme oude papiervellen te bewaren... tot uh, grote ergernis van amateurhistoricus uh, Henk Dijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat zo verschrikkelijk? Omdat het uh, behalve een stuk cultureel erfgoed is... geeft het toch altijd nog informatie... ondanks dat het gescand is... Maar je weet nooit hoe lang dat goed blijft. En niet alle scans zijn achteraf eigenlijk even duidelijk als de originelen. Oh, is dat zo? Want het gaat om van die grote A3-formaat vellen met watermerken erin... en waar je precies kunt zien welk grondgebied bij wie hoort, hè? Uh, ze zijn ongeveer het uh, huidige A3-formaat. En inderdaad, uh, er zijn er... Bijna elke dag vinden er in Nederland wijzigingen uh, plaats... door verkoop of door uh, vererving. En dat ja. werd... Uh, Eigenlijk iedere dag uh, geregistreerd door landmeters. Ja. Nou is het zo uh, dat uh, het argument voor het digitaal opslaan van die kaarten is... dat het heel erg duur is om ze te bewaren. Want het zijn er namelijk heel veel en ze nemen veel ruimte in beslag. En ja. sommige zijn oud, dus moeten gerestaureerd. kost ook veel geld. Ja. Dus als je ze digitaal opslaat, dan weet je zeker... dat ze voor de eeuwigheid bewaard kunnen blijven worden. Dat is de vraag. Maar ten tweede is het zo dat uh, restauratie, daar vragen we helemaal niet om... Want als je ze weggooit, dan uh, is, er, is er überhaupt geen restauratie. En ten tweede, het opslaan. We hebben aangeboden om het elders te laten opslaan... buiten verantwoording van het kadaster. Maar dan krijgen we nog een juridisch aspect. De wet zegt namelijk dat er van kadastrale gegevens... maar één rechtsgeldige versie mag zijn. Ja. Dus als er eentje digitaal is opgeslagen, dan moeten de papieren weg. Ja, als er een uh, goede wil is, is er ook een goede weg. En je kunt namelijk uh, al die stukken voorzien van het stempel vervallen... of ongeldig... En dan zijn ze daarmee ook juridisch vernietigd, denken wij. Juist. Goed. Wat gaat u doen om dit uh, te voorkomen? Nou, we zijn geweest bij de rechtbank en uh, vorige week bij de Raad van State. Maar beide instanties hebben ons niet ontvankelijk verklaard... om uh, haarkloverij, vinden wij... Maar uh, ten eerste bereiken we, hopen we via de pers wat te bereiken. En via u dus, hè? dat blijkt al uh, goed te werken. Ja, nou ja goed, we stellen u de gelegenheid inderdaad om het verhaal te vertellen. Uh, tot slot, heel kort nog even, wat zou er verloren gaan als die kaarten toch in de papierversnipperaar verdwijnen? Ja, een, een, een, een, een, een stuk geschiedenis. En, en het zijn nog bijzonder fraaie kaarten ook. Juist, sommigen al 200 jaar oud. Ja. Henk Thijs, amateurhistoricus uit de Rhenen. Ik dank u zeer. U ook, hartelijk dank en een fijne dag. Pas op, als u naar buiten gaat voor de wind. Dat geldt ook voor iemand die in een bus zit. Naida, in een wiebelige bus denk ik vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen Sven, in een heel erg wiebelige bus. Zo wiebelig dat ik je af en toe niet goed hoor. Maar in deze wiebelige bus die voor de af... Op Vacabo staat gaan we het hebben over het feit dat de vakbonden vinden dat gemeenteambtenaren te veel moeten inleveren en ze stoppen, dan het, stoppen ook het landelijk overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Maar ja, is dit wel terecht? Want we moeten allemaal inleveren. U hoort het zo meteen in lijn 1. Dit is Radio 1. Eerst nu op 1 door Albegens. Hier is de nummer voornaal de problemen door de storm die lijken vooralsnog mee te vallen. Bij de spoorwegen geen grote storingen en ook op Schiphol verloopt alles redelijk normaal. Storm met flinke windstoten is rond het middaguur op zijn hoogtepunt. Er zijn intussen al wel windstoten van 136 km per uur gemeten. Dat was bij IJmuiden het geval. Groot-Brittannië en Frankrijk wel grote problemen. Op verschillende plaatsen masten omgewaaid en kabels beschadigd. Daardoor hebben in Groot-Brittannië meer dan 140.000 gezinnen geen elektriciteit... In Frankrijk zitten meer dan 75.000 gezinnen zonder stroom. Vooral aan de kust in Frankrijk, Normandië en Bretagne zijn huizen getroffen. Zieke werknemers worden niet serieus genomen... en hun privacy wordt op grote schaal geschonden. En daarom moet de verzuimbegeleiding anders worden geregeld. Dat zegt de vakbond FNV Bondgenoten. Die bond kreeg ruim 6.000 meldingen. In veel gevallen vroegen onbevoegden van het verzuimbegeleidingsbedrijf... om medische informatie. En vervolgens gaven ze advies over het ziektebeeld. Dat is schandalig, zegt de FNV. Dat mag alleen de bedrijfsarts doen. En de Poolse oud-premier Mazowiecki is overleden. Hij was de eerste democratisch gekozen premier in Polen... na de ineenstorting van het communisme. In 1989 waren er voor het eerst vrije verkiezingen. Die leverden een grote overwinning op... voor de vakbeweging Solidariteit van Leg Walenza. Mazowiecki werd toen premier en dat was hij tot 1990. Mazowiecki was 86 jaar. Dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Problemen op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam bij knooppunt Hellegatsplein is de weg afgesloten. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. Verkeer richting Rotterdam kan dan ook beter omrijden via Zevenbergen en de Moerdijkbrug over de A29, de A59 en de A17. En bij de spoorwegen zijn er problemen tussen Schiedam en Delft. Er rijden geen treinen, de bovenleiding is kapot en de vertraging is meer dan een uur. Dankjewel, Sean. Is het John, Jon of John eigenlijk? Uh, je schrijft het officieel als Jon, maar bijna niemand zegt dat. Jon, dankjewel. Okay. Jij ook, Dorald. Tot morgen. Hier is Naida. Dit is Radio 1 NTR Lijn 1. Hier is Naida, orange. gemeenteambtenaren, ze zijn het zat. Ze zijn de bezuinigingen zat. En daarom roeren de vakbonden zich. Naast publieksdienaars zijn ambtenaren ook gewoon werknemers... die gewaardeerd willen worden voor het werk dat zij doen. Het voortdurende gesnij in hun arbeidsvoorwaarden... om begrotingstekorten op te lossen is niet eerlijk... en getuigt van weinig respect, vinden zij. De APVKW heeft een brief gestuurd naar de gemeentes. Ja, de vraag is, zijn ze... Te vaak de kop van Jut of kan er echt wel gesneden worden binnen uw gemeente? Bent u zelf ambtenaar en wat vindt u? Laat het ons weten, bel naar 0800-1121. Twitter kan ook, lijn1. Of u kunt gewoon ouderwets een e-mail sturen, lijn 1ntrnl En via onze website kunt u ook live meekijken naar mijn gasten in de bus country's got no money, but hey, we still get paid. Let me help you with your query, just take a form straight from the shelf. It's gonna take so long, you'd be better off doing it yourself. I'm feeling out of form. Loaded up with shite You can take all night You can still go wrong I'm filling out of form Yeah, you filled it out wrong I didn't fill it in We hoorden de civil servant song. Ja, en over die civil servant gaan we het hebben. De gemeenteambtenaren. Zij zijn de bezuinigingen zat. En daarom roeren de vakbonden zich. Mijn vraag aan u beste luisteraar is. Wat vindt u? Vindt u dat er nog meer gesneden kan worden. In het salaris van die gemeenteambtenaren. Wordt het niet tijd dat we minder ambtenaren hebben. Bent u zelf ambtenaar. En vindt u juist. We werken heel hard. Het is niet eerlijk dat er nog meer moet gesneden worden bij ons. Laat het me weten. Bel 0800 1121. Twitter kan ook hashtag lijn1 of stuur een e-mail naar lijn1 at ja, En de bus van lijn1 staat vandaag in Zoetermeer voor het Apve gebouw. En uh, ik wacht eigenlijk nog steeds op de bestuurder van de Apverkabo, Bert de Haas. Hij is er nog niet, maar mijn andere gast die zit wel alvast in de bus. En dat is Mark Roosier, VVD-fractievoorzitter hier in Zoetermeer. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Fijn dat jij er wel bent. Ja, dankjewel. We wachten op Bert de Haas. En eigenlijk moet ik, zou ik willen beginnen met Bert de Haas met de vraag uh, waarom zij die brief hebben gestuurd. Maar ik begin met jou, Mark. Uh, wat vind jij ervan dat er nog meer bezuinigd gaat worden, moet worden op gemeenteambtenaren? Nee, laat ik als eerste wel even zeggen... kijk, bezuinigen op, op personeel is nooit leuk. Um, en het is... Wat de VVD betreft, in elk geval in Zoetermeer, ook geen doel op zich. Dus we gaan niet blind bezuinigen op ambtenaren. Maar we hebben als Zoetermeer, als stad, echt nog een aantal financiële uitdagingen. Dus we moeten nog bezuinigen. Ja, en onderdeel daarvan is wat mij betreft gewoon ook weer bezuinigen op ambtenaren. En dat kan zijn op het aantal. Maar dat kan ook zijn inderdaad op salaris of op andere zaken. Maar dat is dan wel iets wat tussen de ambtenaren en de gemeente echt gedaan moet worden. Maar wat mij betreft is het niet... Uh, zodat we niet meer moeten bezuinigen op ambtenaren. Ja, en uh, waarom niet? Omdat het gewoon niet kan... Of heb je zoiets van, ja, overal wordt bezuinigd. Dus het is wel zo eerlijk als we ook op die ambtenaren bezuinigen. Ja, nee, zeker dat laatste. Um, kijk, er zal echt op een aantal punten nog bezuinigd moeten worden. Een aantal dingen gaan mensen dan merken in de stad misschien. Maar laten we er nou voor zorgen um, dat we dat ook doen met toch dan minder ambtenaren. Dat kan ook. En Zoetermeer laat dat al een, een aantal jaar zien. Uh, want wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan, is een aantal taken. Waarvan we als gemeente, die we als gemeente altijd deden. Waarvan we het laatste jaar hebben gezegd, nou dat doen we nu niet meer. Dat laten we over aan de markt. Ja. Dat is ook voor ons nog eens een kostenvoordeel. Oké, okay. straks praat ik graag met jou verder Mark. En ook met Bert de Haas die intussen in de bus zit. Over hoe moet dat er dan uitzien? Hoe ziet dat nieuwe ambtenarenapparaat er wel of niet uit? Intussen aangeschoven in de bus, abverkabelbestuurder Bert de Haas. Was u weggeweid door de wind uh, buiten? Ja. Ik was, uh, nee, ik, uh, ik was in uh, overtuiging dat ik om 11 uur hier zou zijn. Dus sorry daarvoor. Goed, fijn dat u er bent. Uh, nou, de komende paar weken roepen advocabo FNV, CNV Publieke Zaak en CMHV, leden die in gemeente in de gemeente in, ja, die, in die gemeente overleg voeren, over die arbeidsvoorwaarden op om dit overleg te stoppen. Waarom wilt u dat overleg stoppen? Nou, Er staat bij dat we alleen willen stoppen als het leidt tot een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Ja. Dus er staat niet dat we elk overleg willen stoppen. We hebben gezegd constructief overleg. En dat is overleg wat ook leidt tot werk, loon en respect en waardering. Daar willen we zeker mee doorgaan. En alleen als het leidt tot verslechteringen, dan willen we op een gegeven moment het overleg stoppen. Ja. En dat heeft ermee te maken dat het wat ons betreft dubbel op is. Uh, landelijk in de CO-onderhandelingen ligt er eigenlijk niks op tafel waar ambtenaren iets aan hebben. Geen concrete voorstellen van het VNG die bijdragen tot een verbetering van arbeidsvoorwaarden. En lokaal gaat het alleen maar over verslechteringen van arbeidsvoorwaarden. Afschaffen van reiskostenvergoedingen, verslechteringen van ontslagregelingen. En wij zeggen van ja, uh, dit is geen nullijn, dit is een minlijn. En daar uh -huh. gaan we op een gegeven moment tegen de ambtenaren ook van, uh, we moeten een streep trekken. Ja. We gaan niet meewerken aan verdere verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Maar nou als ik kijk, hè, en er zijn ook onderzoeken geweest van nou ja, welk imago hebben wij over de ambtenaren. Ik bedoel, zo slecht hebben de ambtenaren het toch niet. En aan de andere kant, iedereen moet inleveren. Dus dat zou toch ook van de zotte zijn om te zeggen, nou die gemeentelijke ambtenaren die hoeven niet in te leveren. Ja, maar dit cliché horen we dus al tien of twintig jaar. En daar moeten we eens een iets over zeggen. En waarom is het een cliché? Dit is een cliché. Ja, kijk, even wat cijfers, even harde cijfers. Hè? Als je kijkt naar de afgelopen tien jaar... dan hebben gemeenteambtenaren hebben er 9,33% structurele loon uh, bij gekregen. Terwijl de inflatie 17,5% was. Dus bij elkaar hebben ze bijna 8% aan loonwaarde verloren. Dat, en dan elke keer komt het cliché: van ja, we ambtenaren moeten toch ook een keertje inleveren. Dat doen ze al tien jaar. En ze lopen nu al zo achter. Op een gegeven moment is het niet meer aanvaardbaar. Marcus hier, VVD-fractievoorzitter hier in Zoetermeer. Klopt dit verhaal? Nou, of de cijfers kloppen. Ik neem aan dat het volledig correct is. Um, maar het, het, het verhaal in de stad, in een stad als Soetermeer en alle steden... is natuurlijk niet alleen wat betekent het voor de ambtenaren... maar nog veel meer. En zo zitten volgens mij ook de meeste ambtenaren in. Wat betekent het voor de stad? Wat betekent het voor de mensen hier? We hebben in deze stad ook moeten besluiten... om bijvoorbeeld het zwemonderwijs uh, sterk terug te dringen. En alleen nog voor mensen die een laag inkomen hebben. Kijk, dat zijn ook dingen die de mensen in de stad voelen. En als je zegt, we moeten de ambtenaren uitsluiten van bezuinigen. Ja, betekent per definitie dat je meer moet gaan bezuinigen op wat je in je stad doet. En als vvd meer, is dat geen keus die wij willen maken. Bert had. Nou, wat belangrijk is om hierin te melden, is dat het probleem, namelijk de bezuinigingen, niet bij de ambtenaren neergelegd moeten worden. De landelijke politiek, die geeft gewoon te weinig geld aan gemeenten. En dan moet het in de gemeente een oplossing bedacht worden. En dan zijn het altijd weer de ambtenaren die daarbij moeten gaan inleveren. Het probleem zit hem in Den Haag. Er wordt te weinig geld beschikbaar gesteld voor gemeenten. En ik wil daar ook graag een punt van maken. Ik maak me ook ernstig zorgen voor de toekomst. Want... Er komen drie hele grote taken naar gemeenten toe. Jeugdzorg, langdurige zorg, werken naar vermogen. Ja. Die moet de gemeente gaan uitvoeren. Dus ze krijgen en de taken bij vanuit de landelijke overheid. En er wordt alleen maar op geld qua budget bezuinigd op gemeenten. Dat, dat gaat leiden in de toekomst ook in zoekte meer tot problemen op het gebied van kwaliteit. En de ambtenaren die krijgen dat natuurlijk wel op ja. hun brood. Want die moeten dat uitvoeren. En die, die, die hebben te weinig tijd om dat te doen. We weten dat de gemeenteambtenaren die krijgen er taken bij. Als het gaat om de jeugdzorg, als het gaat om de, om, om de werkloosheid. Kunnen ze dat nog dan? Ja, uh, want dat is een reden om te zeggen dat je weer een aantal mensen kan aannemen. Of juist minder mensen uh, moet laten gaan. Maar het feit is op het moment dat je de ambtenaren gaat. Uitsluiten. En als er wel bezuinigd moet worden, betekent dat altijd dat het de kost gaat van de voorzieningen in je stad. En ik zeg ook helemaal niet dat je per definitie moet bezuinigen op het ambtelijk apparaat. Het is ook helemaal geen doel op zich. Maar het is wel, wat mij betreft, wat de vvd meer betreft... een onderdeel van alle bezuinigingsaanpakken die je nodig hebt. Je doet minder voor je mensen in de stad, maar je begint wel te kijken... hoe je je eigen organisatie en dus het ambtelijk apparaat efficiënter en ook kleiner ja. kan maken. Ik praat zo met jullie verder hoe dat er dan uitziet. Een efficiënter gemeenteapparaat, in ieder geval hier in Zoetermeer. Maar eerst ga ik naar mijn gast aan de telefoon. Dat is hoogleraar bestuurskunde en gemeenteambtenaar in Haarlemmermeer. Roel in het veld. Goedemorgen meneer in het veld. U bent hoogleraar bestuurskunde, ik zei het al. En u werkt zelf als ambtenaar bij de gemeente Haarlemmermeer. Vindt er binnenkort ook, er binnenkort ook een bezuinigingsslag plaats bij u in het ambtenaarapparaat? Nou, dat vinden in de gemeenten altijd slaagplaats vanwege de toemastigheidsverhoging. Uh, maar zoals u al hebt aangegeven, zullen de komende jaren vooral zijn gekendmerkt door het feit dat ja. heel aanzienlijk Meneer in het veld? Staat de Meneer in het veld, staat u op de speaker? Want ik heb een hele ja? slechte verbinding met u. Zo beter. Zo beter, dank u wel. Gaat u maar verder, zo is het beter. Dus de komende jaren zijn heel bijzonder. Er komen veel extra taken ja. met te weinig geld van het Rijk naar de gemeente. En dat te weinig geld dat zal zowel uitwerken op de gemeentelijke apparaten zelf... als op de talloze partijen waarmee gemeenten in zorg zijn verbonden. Ja. En wat merkt u nou zelf van die bezuinigingen... Nou, oh, een beetje druk. Maar kijk, ik heb de helft van mijn leven als ambtenaar gefunctioneerd. En uh, sinds de jaren zeventig is er sprake van voortdurende slagen ter doelmatigheidsverhoging. En daar is niks mis mee. Ja. Maar het wordt uh, nu een beetje eigenaardig, omdat het Rijk uh, een beetje een vals spel speelt. Uh, dus enerzijds met gulle hand decentraliseren en anderzijds. 30% van het budget achterhouden. Ja, dat, dat werkt niet. Dat is het niet. probleem waar ik op doelde. Dat is precies wat ik eh, wilde, wilde benoemen. Het zijn tegenstrijdige dingen... het decentraliseren van taken... en ook de verwachting hebben dat de kwaliteit toeneemt. Dat, dat kan alleen maar als er ook echt maatwerk wordt verricht. Maar van maatwerk heb je mensen nodig... en dat kost geld. En dat geld daar wordt juist op bezuinigd. Dus het is eigenlijk een onmogelijke opdracht aan gemeenten. Mark dus hier. Het grappige is dat deze discussie zo ontzettend veel weggeeft... van de discussie rond de wet werk en bijstand... Uh, Inmiddels premier, toen nog staatssecretaris Mark Rutte... heeft ervoor gezorgd dat de gemeenten dat gingen uitvoeren. Ook inderdaad met een korting. Alle gemeenten liepen te hoop. Het kan niet. Het gaat ons ontzettend veel geld kosten. En jarenlang hebben bijna alle gemeenten ontzettend veel geld overgehouden. Ik begrijp heel goed dat de decentralisaties die er nu aankomen lastig zijn. Dat is zo. Maar angstbeelden als dat het allemaal niet lukt. Dat het allemaal niet kan. Ja, ik geloof daar niet in. En ik denk dat we voldoende vertrouwen in het ambtelijk apparaat moeten hebben. Om ervan uit te gaan dat het echt wel goed gaat. Roel in het veld. Wilt u hier nog op reageren? Ja, dat lijkt me wel. Het is een beetje eigenaardig. om Als je zelf niet eerlijk spel speelt. Om dan vervolgens tegen de ander te gaan zeggen dat hij angstbeelden heeft. Ja. De operatie die nu in de komende jaren zal plaatsvinden... is vele malen ingewikkelder dan uh, de bijstandswet overheveling. Want dat ging om geldoverheveling met een tamelijk eenvoudig uitkingsregime. Dit gaat om heel ingewikkelde trajecten... Ja. waar uh, in, in veel gevallen meer dan tien maatschappelijke organisaties bij betrokken zijn. Maar aan de andere kant, als we kijken naar onze ambtenarenapparaat... dan kunnen we toch ook wel stellen dat we wel een heel ingewikkeld ambtenarenapparaat hebben... met veel te veel ambtenaren. Dus er moet toch ook wel iets veranderen? Ik bedoel, als we alleen al kijken naar de leeftijd. U bent zelf boven de 50, Er is sprake van vergrijzing in het ambtenaren systeem. Ik bedoel, zou het niet tijd worden dat iemand als u plaats maakt voor jongeren? Er moet iets veranderen. Ik weet niet wat er moet veranderen Nederland. heeft helemaal niet veel ambtenaren. Nee? Is dat een fabeltje? Is dat wat wij denken? Ja. Nou, kijk, de hoeveelheid ambtenaren is, als je uitgaat van twee organisaties met gelijke doelmatigheid, afhankelijk van de vraag wat je nou in de samenleving neerlegt, de uitvoering van taken en wat je zelf doet als mm -hmm. overheid. Dus het is ook heel eigenaardig om maar de hoeveelheid ambtenaren in isolement te beschouwen. Je moet kijken naar de dienstverlening, ja. volume en kwaliteit van de dienstverlening... en dan kijken of de hoeveelheid mensen die daarmee bezig is... ambtenaar of private organisatie, of die redelijk doelmatig wordt ingezet. Ja. En als je wil dat dat geheel aan mensen vermindert... dan moet de politiek besluiten tot minder dienstverlening. Wat niet gebeurt, Helder. nooit. Ik wil even nog naar dat generatiepact. Bert de Haas, bestuurder Advocabo. Hoe zien jullie dat voor je? Nou, wat, we, wat wij graag willen als Abfacabo is dat er ook echt ruimte komt voor jonge mensen om in te stromen in de sector. Want dat is heel erg belangrijk. En het zit nu heel erg vast. Hè? Er zit heel weinig doorstroming in de sector. En dat zouden wij dus willen stimuleren met een generatiepact. Door uh, oudere medewerkers de kans te geven iets minder te gaan werken. Bijvoorbeeld een dag per week minder te werken. En dat daardoor jonge mensen op die ene dag kunnen gaan instromen om uh, ervaring op te doen en op termijn echt ook uh, daar ja. te kunnen blijven. En dat is een generatiepact. Je geeft jonge mensen de kans om in te stromen. En oudere mensen, die kun je in, uh, in naar, het feit naar een pensioen te gaan, iets minder laten werken waardoor hun belasting ook afneemt. Maar daar afneemt. bespaar je geen geld mee uit, lijkt mij zo. Nee, dit is, ook geen, dit is ook niet een besparing op korte termijn. Dit is een investering in je toekomst. Want je wilt namelijk wel dat je jonge ambtenaren ook in de toekomst hebt... die de kwaliteit kunnen leveren die je, die je nodig hebt. Dus... Dit is, een, dit is investeren in je toekomst. En ja. gemeenten moeten niet alleen kijken naar wat er komende jaar in de begroting staat. En wat de, of ze rond kunnen krijgen. Maar je moet ook kijken of je kwaliteit Maar dat moet die oudere mee. ambtenaar wel willen. Roe in het zat. ik ga even naar u terug. Stel, zou u of andere collega's van u die, die boven de 50 zijn, zou u dat doen? Eén dag minder gaan werken, zodat er dan een jongere in kan stromen? Nou ja, ik voel me toevallig wat gezonder dan tien jaar geleden. Dus waarom ik minder zou moeten gaan werken, weet ik niet precies. <lacht> maar macro gezien geldt dat in de komende jaren een heel groot percentage van de thans functionerende ambtenaren... gewoon vanwege pensioneringsafdrijden, veel meer dan normaal... He? En wat de vakbeweging altijd heeft tegengehouden en wat ik redelijk zou vinden is dat als mensen een beetje aan het eind van hun loopbaan zijn dat ze dan het behoud van hun pensioenvoorziening misschien ook gewoon wat minder inkomen kunnen krijgen. En dat je op die manier wat demotie tot stand brengt. Ja, Houdt u dit tegen, meneer De Haas? Maar het vast, onder andere omdat de vakbeweging daar vrij star over is. Nou, we, we vragen het aan de bestuurder, Bert De Haas. Ja, nou, in het generatiepact dat wij voor ogen hebben... En dan, stel dat een, een ambtenaar een dag per week minder zou gaan werken... dan stellen wij voor dat van die dag dat hij dan 50% minder salaris ook krijgt eh, om af te bouwen. En dat eh, vanuit de gemeente er 50% nog wordt gesubsidieerd... voor het feit dat hij eh, wel doorwerkt. Want het gaat wel over duurzame inzetbaarheid. Dus ja, een, een, een ambtenaar levert dan een deel van zijn salaris in. Hè? Dus het is niet zo dat hij met behoud van salaris een dag minder kan gaan werken. Hij levert in eh, en, eh, en de gemeente houdt daarvoor een duurzaam inzetbare ambtenaar eh, eh, die kwaliteit kan leveren. Okay. Roel in het veld, wilt u hier nog op reageren? Nou ja, ik mij verstandiger dat als er dan zo'n pakt moet komen, dat daarin komt te staan... dat er eens ruim de tijd wordt genomen om alles wat oudere ambtenaren weten... ...ook uh, te dragen op een behoorlijke manier aan jonge mensen. Want wat ik zie in organisaties is dat er buitengewoon weinig tijd aan besteed wordt... ...en ja. buitengewoon weinig kosten voor gemaakt worden. En als die oudere ambtenaar dan weg is, gaat iedereen vertwijfeld in te vragen hoe het ook weer zat... En dat weet dan niemand. Dus het bewaren van geheugen in een organisatie. Ja. en het goed mengen van jong en oud. ten behoeve daarvan lijkt me van groot belang. Okay. Mark hier, VVD-fractievoorzitter, Zoetermeer. Moet er, is het tijd voor een nieuw soort ambtenaar? Nou, <coughs> laat ik het een nachtvol bij de Zoetermeerse praktijk houden. Want Daar eigenlijk wel. En, en niet omdat degenen die we nu hebben uh, slecht zijn. Maar de stad verandert. Wij zijn 50 jaar enorm gegroeid. Van 10.000 naar 123.000 inwoners. We waren een groeistad. We gaan nu naar een soort beheerstad. Wij moeten in stand houden wat we hebben. En dat wat goed is nog, nog meer verbeteren. Dus we hebben inderdaad voor een groot deel andere mensen nodig die dat doen. Dus is een andere manier van denken. En wat mij betreft, wat de VVD betreft, is dus ook een bezuiniging, een goed moment en een goede kans om nog eens naar de opbouw van je ambtenaar te kijken. Ja, maar kun je dan nou een voorbeeld geven? Hoe ziet die andere ambtenaar eruit? Even, even, even alle, alle clichés en alle vooroordelen op een rijtje. De ambtenaar van nu is lui, heeft heel veel vakanties, hoeft weinig te werken, 9 tot 5 mentaliteit, zit er voor de rest van haar of zijn leven op die plek. Nou, hoe ziet een nieuwe ambtenaar eruit? Of de huidige ambtenaar er zo uitziet, dat vraag ik hem af. Maar uh, hoe ziet een nieuwe ambtenaar eruit? Nou, in Zoetermeer moet je dus heel bewust zijn van het feit... dat je bent uitgegroeid. En alles wat je doet gebeurt midden in de stad. Dus communicatie is nog veel belangrijker dan dat het was. Dus een ambtenaar moet buitengewoon goed kunnen communiceren... Ten tweede, je ziet, en, en dan komen termen als participatiesamenleving of samenspraak, dat soort dingen komen naar voren. Je ziet dat inwoners graag meer invloed willen hebben op wat in hun leefomgeving gebeurt. Nou, ook daar moet je als ambtenaar, overigens ook als bestuurder of als, of als politicus, moet je eh, op een andere manier mee omgaan dan zeg maar, alleen maar zeggen wat goed is en dat gaan we doen. Je moet veel meer kunnen luisteren en willen luisteren. En ook je plannen kunnen bijsturen. Ja. Roel in het veld, u bent ook hoogleraar bestuurskunde. Die nieuwe ambtenaar is de tijd rijp voor een nieuw soort ambtenaar. En zo jou, ja, hoe ziet hij er dan uit? Ja, er zijn heel veel ambtenaren die helemaal niet voldoen aan de caricaturen. Die uh, veel mensen daarvan geven. <laughs> Gelukkig. Geef, uh, die, uh, dus uh, nieuwe ambtenaren, dat hoeft van mij niet zo. Maar... Uh, de verbinding met de samenleving is natuurlijk wel uh, vitaal... in het functioneren van toekomstige ambtenaren. En ze kunnen niet meer vanuit een, een stadhuis of een ministerie... Uh, uh, beleid maken op hun eentje. Maar ze zullen daarvoor met die samenleving buitengewoon intens moeten communiceren. Dus ja. de eisen aangaande communicatie lijken me juist... Maar wat ook heel erg belangrijk is, is dat die ambtenaren uh, reflexive practitioners zijn. En uh, goed kunnen nadenken over de vraag wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn. En uh, hoe ze de politici uh, werkelijk kunnen dienen. En dat is niet met het staatsopvolgen van richtlijnen. Ja, Bertha Haas, advocabelbestuurder. Nu is het in de praktijk zo dat als je om vier uur, als ik een beetje klaar ben en denk om vier uur bel ik even iemand op in de gemeente, krijg ik een antwoordapparaat. Ja, dat... Volgens mij toch tijd voor een nieuwe stijlambtenaar. Nou, ik denk dat de gemeenten zich daar ook heel erg bewust van zijn. Hoor. Want dit is echt aan het veranderen. We hebben in de vorige CEO afgesproken dat de dagspiegel wordt verlengd, verruimd uh, van 7 uur tot s avonds 10 uur ook om die flexibele bedrijfsvoering mogelijk te maken. Dus daar staan we ook achter. En als je werknemers ook de kans geeft om daarvoor te kiezen... dan kan dat ook prima. En, en, dat, dat, en dat Nou ja, dat zijn ze nu aan het invoeren. Bedoeld, okay. Dat hebben we de vorige CEO afgesproken. En, nu, eh, en dat was juist ook met het oog op... dat er ook meer in de avonduren gedaan kan worden. En ik denk dat gemeenten daar ook echt in mee moeten gaan. Ik denk dat ambtenaren daar ook in mee moeten gaan. Maar ik denk ook wel dat het van belang is... dat ambtenaren die willen graag kwaliteit leveren. Die zijn zich daar bewust van. Het enige waar ze zich zorgen om maken... is dat door de verdergaande bezuinigingen op de gemeente. Er op een gegeven moment te weinig mensen zijn om het werk te doen. En dan kan je natuurlijk de openingstijden wel heel erg uh, ruim gaan ja. maken. Als je niet voldoende ambtenaren hebt om het werk te doen. Dan gaat het niet lukken. En dat is ook een vraag aan, aan, aan u. Uh, van, u zegt van ja als er meer taken bij komen, Dan moeten we misschien nog wel weer ambtenaren erbij gaan halen. Gaat ook gebeuren. Ik zie alleen maar dat er bezuinigd wordt en dat er minder ambtenaren komen. Gaan er ook echt daadwerkelijk ambtenaren ja, bij komen voor nieuwe taken? En die vraag voor is die voor taken? Mark Rosier, VVD-fractievoorzitter in Zoetermeer. De nieuwe taken zullen niet alleen door de huidige mensen gedaan worden. We zijn in Zoetermeer aan het nadenken over een eventuele verbouwing van het stadhuis. Daar houden we dus gewoon rekening mee met die nieuwe taken die komen. Ja. Want dat zal... Uh, eerder anders dan eerder gedacht, wel wat betekenen voor het, het ruimtegebruik. Maar het grappige is, over die openingstijden wordt er direct gezegd... ja, we verruimen het en dat betekent meer ambtenaren. Ja, meer doet dat dus anders. Wij hebben gezegd, wij gaan op een aantal momenten gaan wij eerder dicht of later open... zodat wij op zaterdag open kunnen. En onze inwoners zijn daar blij mee, die kunnen op zaterdag naar het stadhuis. Maar door de weeks betekent het wel een beperking. Dus die reflex van we verlengen iets... en dat betekent ja. direct meer. Ja, dat is niet nodig en dat is ook niet verstandig. Je moet alleen kijken dus je waar je het toch beperkt. bent praktisch ingesteld in Soetermeer, als ik het zo hoor. Ik denk dat wij heel praktisch ingesteld zijn en ons ook ons bewust zijn van het feit dat je dat je beperking hebt in geld en middelen. En dus ja. wat je het ene verbetert, dat, dat zal je ergens anders weer iets moeten, uh, moeten in toom houden, in toom moeten houden. Maar het punt is dat die, die uh, efficiëntieslag die moeten we maken. Daar ben ik helemaal met u eens. Hè? Vandaar ook die flexibilisering van die arbeidstijden. Mijn punt was dat er taken bijkomen. Daar ging het over en dat dat vraagt ja. Maar over die taken die bijkomen, meneer De Haas dat blijft u zeggen. En, en, en dat klopt, u heeft helemaal gelijk, er komen taken bij. Die decentralisatie zorgt ervoor dat er meer druk bij die gemeenteambtenaar komt. Maar je kunt toch ook kijken naar daarvoor. Je kunt alleen maar roepen, oh, er komen taken bij. Maar je kunt ook kijken, zijn we niet een heleboel taken, on, zijn we er niet heel erg onefficiënt in? Dus als je daar goed naar kijkt, kan het wel eens zijn dat er eigenlijk helemaal geen taken bijkomen. Dat je juist weer een gezondere balans krijgt. Nou, ik denk dat het Abcabo is ook voor om te kijken of het efficiënter kan. Daar zijn we echt niet op tegen. We hebben ook bij de Belastingdienst gezegd van dat een aantal dingen effectiever kunnen... waardoor we meer fraude op kunnen sporen. Nou, dat heeft ook tot succes geleid. Dat is ook efficiëntie. En zo kijken we bij gemeenten ook. We moeten ook kijken of je efficiënter kan. Waarom hebben we nog steeds 10% externen uh, die aan de gemeente mee, mee ja. Ik denk dat we daar nog kunnen bezuinigen. Dus bijvoorbeeld ICT'ers die worden ingehuurd van ja, buiten, om maar ja. iets te noemen. Dus meer investeren in personeel dat ze goed opgeleid zijn om die taken uit te voeren. Je zou eventueel kunnen nadenken over dat bijvoorbeeld mensen in regionale dienst uh, komen. Zodat ze dus voor verschillende gemeentelijke organisaties taken kunnen doen. Dan hoef je dus niet meer bij dure externe bureaus mensen in te huren. Helder. Dat zou efficiënter kunnen. Korte reactie van Mark. Wij zijn Mercier. in meer aan het bezuinigen op het ambtelijk apparaat. Gelijktijdig zijn we aan het bezuinigen op het externe inhuur. Dat is teruggebracht van 16 miljoen naar 6 miljoen. Dat is een enorme terug terugloop. Dat doen we onder andere inderdaad omdat we samenwerken. Met de gemeente Pijnakker Nooddorp. Dus ik ben echt niet heel bang dat uh, de nieuwe taken die gemeente krijgen in de soep lopen omdat we nu bezuinigen. Je moet het wel slim doen. Oké, okay. tot slot heel kort, uh, Bertha Haas. Op 30 november houden jullie een actie. Wat zijn de verwachtingen? Nou, we gaan daar met uh, zoveel mogelijk ambtenaren praten over meer loon, meer werk en uh, respect en waardering. En ik verwacht dat daar duizenden ambtenaren zijn om dat met elkaar ook uh, naar voren te brengen. En meer efficiëntie, zullen die er nog bij doen? Ja, de efficiëntie is ook van belang. En daar zijn alle ambtenaren het ook over eens hoor. Dus daar hoeven we niet ja, met elkaar in strijd te liggen. Dankjewel, dankjewel ook Roel in het Veld. Dankjewel Bertha Haas en Mark Rosier. Dit was het weer Leiden 1 voor vandaag vanuit Soetermeer. Morgen zijn we er weer. Fijne dag. Echt moeten kijken welke zorg hebben wij hier nodig en hoe organiseren we dat. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Edith Schippers. Er moet veel veranderen. Morgenochtend vanaf half negen live in het NOS Radio 1 journaal. Maar binnen een paar jaar is die omslag toch echt nodig. Heeft u een vraag voor Schippers? Mail naar nos.nl. Stel uw vraag en luister morgenochtend om half negen naar Radio 1. Ja, dit is wel de kant die we op moeten. Het nieuws van alle kanten.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 Boxspring Starline. Bekijk dit voordelige meesterwerk tijdens de Pullman-expositie. Pullman.nl Zweden houden van comfort. Nu verkrijgbaar op onder andere de Volvo XC60 via uw smartphone te programmeren parkeerverwarming voor maar 995 euro. Ben je toe aan rust? Aan de ontspanning en heilzame werking van de natuur?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 Belastingadviseur bij Mazar. Waar we beschikken over een prima linker- en rechterrechtshelft. Mazar. Accountants en belastingadviseurs die kunnen analyseren en kansen creëren. Dat vinden ondernemers heel waardevol. Mazar. Verandert kennis in kansen. Kijk op mazar.nl. Dat doen ze ook. Checklist en direct contact via een handige app. Erkendeverhuizers.nl